4 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een Iraans passagiersvliegtuig is boven Syrië benaderd door twee Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. Volgens Iran moest het vliegtuig scherp dalen om uit te wijken en zijn daarbij een aantal passagiers gewond geraakt. In een video vanuit het passagiersvliegtuig is een straaljager te zien en een passagier met bebloed gezicht. De VS bevestigt het incident, maar zegt dat de straaljagers op veilige afstand bleven. Het toestel van mahan Air was onderweg van Teheran naar Beirut en is veilig galant. In Sudan is een massagraf ontdekt met daarin vermoedelijk de lichamen van 28 legerofficieren. Dat heeft de openbaar aanklager bekendgemaakt. De officieren werden in 1990 onder mysterieuze omstandigheden geëxecuteerd... voor betrokkenheid bij een koepoging tegen toenmalig president Bashir... Deze week begon het proces tegen Bashir vanwege zijn staatsgreep in 1989. Als hij schuldig wordt bevonden kan hij de doodstraf krijgen. De Republikeinse Conventie in Florida gaat niet door. President Trump heeft de meerdaagse bijeenkomst afgeblazen vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen in de staat. De Republikeinen zouden Trump op de bijeenkomst volgende maand officieel aanwijzen als presidentskandidaat. Dat gebeurt nu in Charlotte, in de staat North Carolina... in aanwezigheid van een klein aantal gedelegeerden. In Florida stond een dagenlang programma gepland... waar zo'n 10.000 mensen werden verwacht. Maar Trump zegt dat hij geen risico wil nemen. Juventus is nog geen kampioen van de Italiaanse Serie A. De club uit Turijn had bij Udinese een overwinning nodig... maar er werd met 2-1 verloren. Het doelpunt van Juventus werd gemaakt door Matthijs de Licht... Zondag kan de club alsnog voor de negende keer op rij kampioen worden. Juventus speelt dan in het eigen stadion tegen Sampdoria. Het weer. De bewolking neemt toe. Hier en daar kan wat regen vallen. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. In de ochtend soms wat regen. Smiddags vanuit het westen opklaringen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ik 6.9 FM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 FN's antwoord. FN's antwoord. FM Zanvo. FM 106.9 FM. Was, but do memories ever die? Do our memories ever die? I wrote you letters to remember The summer days, no lonely nights The time I used to call you mine I wear every cold December I think about the way you dressed I wish I took a photograph But I know these memories never die And I wanna know our memories never die